Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Bij het Indische monument in Den Haag is de capitulatie van Japan herdacht. Met die capitulatie kwam 66 jaar geleden een eind van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Tijdens de plechtigheid werden alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië herdacht. Publicist Theodor Holman hield een voordracht. Zijn ouders zaten tijdens de oorlog in een Japans concentratiekamp... net als zo'n 140.000 andere Nederlanders... Zo'n 25.000 van hen overleefden dat niet. Enkele duizenden veteranen, familieleden en nabestaanden... van omgekomen militairen wonen de herdenking bij. Er zijn heel wat van mijn moederskant bij de Jap omgekomen. Hè? Voor, laat zeggen bij de Kempertaar. Dus dan denk je toch even aan hun die hier niet bij kunnen zijn. Na al die jaren. De eerste krans werd gelegd door premier Rutte... en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. De Libische minister van Binnenlandse Zaken is met negen familieleden aangekomen in Cairo. De minister Nasser Mabrouk zei dat hij als toerist in Egypte is. Maar er gaan geruchten dat hij de Libische leider Gaddafi niet langer steunt. Mabrouk zou daarmee de tweede minister van Binnenlandse Zaken binnen een half jaar zijn die Gaddafi de rug heeft toegekeerd. Sinds in februari de opstand tegen het regime begon... hebben al meer ministers en ook ambassadeurs laten weten dat ze Gaddafi niet langer steunen. De voorganger van Mabrouk, generaal Younis, koos ook de kant van de Libische opstandelingen. Hij werd vorige maand gedood, vermoedelijk door opstandelingen die dachten dat hij nog contacten onderhield met het Libische regime. De leden van de vakbond evv FNV-bondgenoten hebben het pensioenakkoord tussen het kabinet, werkgevers en vakcentrales verworpen. 96% van de leden die hun stem uitbrachten heeft het akkoord afgewezen. De opkomst was 23%. Voorzitter Henk van der Kolk noemt de opkomst goed, zeker omdat het referendum in de vakantieperiode viel. Hij ziet de uitkomst als een steun in de rug. Van der Kolk en de rest van het bestuur van bondgenoten hadden het akkoord van 10 juni met een negatief advies aan de leden voorgelegd. Minister Kamp zegt dat hij het oordeel van de FNV als geheel afwacht. Het FNV-bestuur heeft met het akkoord ingestemd en volgende maand geeft de FNV-Federatieraad een definitief oordeel. Minister van Bijzenveld staat niet afwijzend tegenover gescheiden lessen voor jongens en meisjes. Wel wil ze er eerst grondig onderzoek naar laten doen. De besturenraad van christelijke scholen pleit voor aparte jongens- en meisjesklassen voor bepaalde vakken. Omdat hun hersenen zich verschillend ontwikkelen en meisjes daarbij twee jaar voorlopen. Volgens Van Bijzenveld werken sommige scholen al met een soort jongensachtige didactiek. En ze wil weten welke effecten dat heeft. Het weer veel zon, maar in het oosten ook kans op een bui. Het is 19 graden op de Wadden tot mogelijk 23 in Limburg. Morgenochtend veel bewolking, maar smiddags meer zon. ANWB, verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A28 van Zwolle naar Hogeveen. Bij Zuidwolde, twee kilometer door een aanrijding. De rechte rijstrok is daar dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Nou, Ik kan u verzekeren, je wordt er af en toe zelf een klein beetje uh, Spaans benauwd van... als je dit, deze cijfers op je in laat werken, dat ruim 96% van alle mensen die hun stem hebben uitgebracht tegen het pensioenakkoord hebben gestemd... en voor de alternatieven van FNV-bondgenoten. Jesse Klaver, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. We gaan zo met u praten over de peiling onder de leden van FNV-bondgenoten... naar de bereidheid om in te stemmen met het pensioenplan van het FNV, de FNV. U heeft zelf een vakbondsverleden en u bent jong, 25 jaar. Dus alle reden om met u te praten. Is de, gaat de vlag nu uit, denkt u, bij bondgenoten? 96 procent, een enorm cijfer. Nou ja, ik, ik denk het wel. Um, en het was ook wel te verwachten dat 96 procent... of in ieder geval zo'n groot percentage zou tegenstemmen... waar ik veel verbaasder over ben... is dus dat slechts 23 procent van de leden heeft gestemd. Uh, en nou ja, zo'n belangrijk onderwerp... en dat het niet zoveel leeft... Uh, dat mag uh, de vakbeweging zich ook wel aanrekenen. Ja, het is dus blijkbaar heel ingewikkeld. Dus dan gaan we dat ja. zo nog maar eens proberen... opnieuw uit te leggen waar het dan over gaat. Ja, verwoeste huizen in Afghanistan, massagraven in Rwanda... en kindsoldaten in Sierra Leone. Oorlogsfotograaf Teun Voeten reist de hele wereld af... om deze soms vergeten oorlogen vast te leggen. Normaal gesproken woont hij in Brussel of in New York... maar op dit moment is hij even in Nederland. Hartelijk welkom, Teun Voeten. Ja, Nog een, een foto in de krant gezien vandaag die opviel? Uh, nee, nee, ik zag een hele mooie illustratie op de NRC Next... over de financiële crisis, maar ik heb geen oorlogsfoto toevallig... Vandaag gezien, het is een beetje rustig aan, aan de front momenteel. Geen uh, uh, Syrië, daar komen geen fotografen binnen. En uh, Libië gebeurt wel het een en ander, maar uh, er is geloof ik een soort fotomoeheid. En uh, waarschijnlijk komen er weer een hoop beelden over een paar weken. Ja, nou dan kunnen we het dan opnieuw uh, vragen. We praten zo ja. meteen over uw werk en over de reizen die u maakt. Ja, de Republikeinse kandidaten die lopen zich warm voor de race om het Witte Huis. Michelle Beckman van de Tea Party die won dit weekend een peiling in Iowa. En ook twee andere conservatieve kandidaten, Rick Perry en Mitt Romney, worden genoemd als uh, kanshebbers voor de nominatie. Daar gaan we over praten met Steven de Voer straks in uh, de rubriek Wereldweek. Steven, Michelle Beckman, ja, zou zij misschien uh, het wel voor elkaar gaan krijgen in plaats van Hillary Clinton om president te worden van Amerika als eerste vrouw? Dat president worden, dat wordt, dat wordt erg moeilijk, denk ik. De, de kandidaat van de Republikeinen worden, dat is een mogelijkheid. Maar, maar dan is, kan ze toch de verkiezingen winnen? Wel, dat, is een, dat, is, dat is het eeuwige probleem aan de Republikeinse kant. Uh, je, je, je hebt één, je moet het winnen binnen je eigen partij. En dan kan erg fundamentalistisch, christelijk, erg rechts zijn wel handig zijn. Want veel mensen willen dat. Maar je moet dan natuurlijk ook wel die verkiezingen winnen tegen uh, Obama. En dan heb je... De, die onbesliste groep uh, kiezers tussen de democraten en republikeinen in. En als je dan natuurlijk altijd erg aan de rechterzijde hebt gestaan... wordt het veel moeilijker om Obama te verslaan. Okay, nou, wie de verschillende kandidaten die zich nu gemeld hebben zijn... dat bespreken we zo meteen met jou. En uh, onze dichter vandaag is Chet Branja. Hij laat zich inspireren door de gesprekken. En tegen drieën horen wij zijn gedicht. En u kunt ook een vraag stellen aan onze gasten. Dan kunt u reageren via de mail. Dit is de dag.eo.nl Of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag #ddd Jesse Klaver, het pensioenakkoord. U zei net al, eh, driekwart van de leden van FNV Bondgenoten heeft blijkbaar niet gestemd. Dat is een heleboel. Hoe zou dat nou kunnen komen? Het is Onge Ongelooflijk ingewikkeld uh, thema pensioenen. En het hele pensioenakkoord heeft het er niet heel veel makkelijker op gemaakt en Voor veel mensen is een pensioen een ver-van-je-bed-show. Nou, voor mijn generatie, omdat we als het goed is nog de komende 40, 50 jaar geen gebruik van hoeven te maken. Jij bent 25. Ik ben 25, ja. ja. En um, voor heel veel andere mensen, omdat het on ontzettend gecompliceerd is. Ze hebben vaak een gebroken pensioenverleden. Hè? Dus bij de, ene bij de ene werkgever wat opgebouwd en dan weer bij de andere... Het is ingewikkeld en dan krijg je een snelle reactie. Ja. Wat, moet het ik? Zal wel, het, wat moet ik? Nou, laat, het gaat allemaal over een pensioenakkoord... wat eerder is afgesloten tussen de vakbond, uh, de werkgevers en het kabinet. Laten we eens even kijken wat daar nou ook alweer in stond. Ja. Uh, de hoofdlijnen daarvan in ieder geval... Wat ik me herinner, is dan dat je langer door moet gaan werken. Ja, inderdaad. De werk werkgevers en werknemers zijn bijna drie jaar al aan het praten... over hoe ziet de toekomst van onze pensioenen eruit. Vorig jaar hebben ze op hoofdlijn iets afgesproken. En afgelopen juni is dat definitieve akkoord gekomen. Met drie elementen. Eén gaat over de AOW, wat iedereen krijgt. En dat betekent dat we langer moeten gaan doorwerken. Dus dat de levensverwachting hoe lang we, we lijken te gaan leven, wordt gekoppeld aan, uh, aan wanneer je met pensioen mag. En het tweede is de aanvullende pensioenen, dat daar iets minder zekerheid uh, in komt. Daar is een afspraak over gemaakt. En het derde is dat ze ook nog zorgen dat mensen echt tot hun pensioen kunnen doorwerken. Maar er zit nog zoveel vaagheid in, uh, dat, ik me, dat ik het in ieder geval nog geen goed genoeg akkoord ja. vind. Nee, en ben je ook blij dan dat MVV bondgenoten dat afwijzen? Ja, zeker. Uh, maar ik ben blij dat ze het afwijzen, omdat ik denk dat het een akkoord is dat niet goed is voor, uh, voor jongeren, niet goed is voor uh, arme ouderen. Um, maar ik vind het jammer dat de vakbeweging wel zo verdeeld is geraakt op dit dossier. Want wat is dan het probleem als ze zo verdeeld zijn? Nou ja, als je zo verdeeld bent, dan is het natuurlijk moeilijk onderhandelen... ook met de werkgevers, maar ook richting een kabinet om een goed resultaat te krijgen neer te zetten. En ik ben, niet, ik ben heel kritisch op het resultaat wat er ligt. Maar ik ben geen vakbondsbescher. Ik kom zelf vandaan. Ja, het komt uit het ik kom uit het CMV. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de vakbeweging eendrachtig optreedt. Om een goed akkoord te realiseren. Nou, dat, dat lijkt nu toch wat lastig met verdeeldheid ja. binnen, binnen de gelederen van, de, van het FNV. Uh, nog even over de inhoud van het ja. akkoord. Uh, je noemde een paar punten. Uh, de vraag uh, is, voor veel mensen is natuurlijk wel van... ik moet dan wel doorwerken na, tot namens 65. Maar mag ik wel stoppen ook op mijn 65? Met en wat zijn de gevolgen daar dan van? Ja, dat is een heel interessant punt. Je mag eerder stoppen volgens het, uh, volgens het akkoord zoals dat er nu ligt. Maar het wordt praktisch wel onmogelijk... voor mensen die heel weinig aanvullend pensioen hebben. Je gaat er ontzettend veel op achteruit. Zo'n 6,5 procent is uh, berekend. Uh, en de vakbond zegt, en, en ook de minister en de werkgevers zeggen... nou, we compenseren dat wel doordat we de AOW hoger maken. Maar dat is niet zo. Volgens berekeningen die ik heb gemaakt... blijkt dat je er zo'n 650, dat gepensioneerde 650 euro... op achteruit gaan per, per jaar... Oh. Uh, en als je op je 6e uitreedt ook nog eens, dat is de eerste stap, omdat je gewoon minder AOW krijgt. En het tweede is dat je mee moet gaan betalen, uh, AOW-premie moet betalen, zo'n 17,9%. Ja. Dus dat is ongeveer zo'n 18, kleine 1800 euro per jaar die ze er nog op achteruit dus gaan. Dus dan is het eigenlijk niet mogelijk om te stoppen. Dan is het niet mogelijk om eerder te stoppen. Want een andere afspraak is dat: als je onder het sociaal minimum komt, dan mag je niet eens stoppen. Ja. Dus heel veel mensen in zware beroepen met een heel klein aanvullend pensioentje, wordt het straks onmogelijk voor om eerder uit te starten. Ja. Uh, je zei je net al, het is een lastig onderwerp. Even de mensen hier aan tafel, uh, Teun Voeten, ooit bezig met uw pensioen? Uh, tot mijn spijt, uh, niets. Want dat betekent gewoon doorwerken? Uh, in mijn vak is het uh, doorwerken tot je erbij neervalt. En niet ooit op je 65, dus rustig kunnen. Absoluut onmogelijk. Dat is een theoretisch, dat, dat compleet theorie. Ik, ik ben een onafhankelijke freelance en, en uh, ik zal denk ik nooit op pensioen gaan. Nou, is dat, vind je dat jammer? Of, uh... Um, ik hou van mijn werk. Uh, ik zou het graag iets rustiger aandoen. Maar uh, ik heb nu eenmaal een keuze gemaakt voor een onregelmatig leven waarin uh, ik de voorkeur geef aan blijkbaar aan onzekerheid. En die, die, die zekerheid uh, die heeft altijd vrij laag op mijn agenda gestaan. Ik word wel iets ouder. Dus, uh, het begint een beetje te komen. Het ja. begint een beetje te komen, maar ik, ik, uh, oh. ik, ik, ik ben niet de enige. Ik, uh, al mijn uh, collega's die uh, als je daar. Ik over pensioenen, dan krijg je ja. meestal de slappeler. Een glazige blik. Steven de Voer, in Nederland is het een echt een hot issue. Is dat in België ook op dit moment? Ja, zeer zeker. Ik denk nog meer dan bij jullie. Joh. Omdat wij met een veel groter probleem zitten. Uh, in, uh, in Nederland heb je één... Uh, is, uh, het, het AOW is een, is een kleiner percentage van het totale pensioen... dat mensen nog uh, moeten verwachten. Die, die andere pijlers zijn sneller en beter uitgebouwd dan bij ons. Dus bij ons is dat, echt dat, dat overheidspensioen uh, is, is nog zeer belangrijk. En uh, wij hebben nog altijd de omslag niet gemaakt. Wij zijn nog altijd aan het, uh, aan het betalen voor het pensioen... van de mensen van de vorige generatie. Dus op het moment... Ik ben, ik ben geboren in 65. Op het moment dat mijn generatie, de babyboomers... Uh, met pensioen gaan, dan kan de volgende generatie dat niet betalen. Dus uh, iedereen mag zich verschrikkelijk ongerust. En dan moet dringend, moet de hele bevolking langer aan het werk gaan. En uh, met name aan uh, Waalse socialistische zijde ziet men dat niet zitten. Er komt hier even een politiek statement voorbij. <laughs> <laughs> van onze journalist. is uh, klaar. we hadden het net over de verdeeldheid binnen FNV. Nou is het natuurlijk niet een verrassing dat bondgenoten tegenstemt. Uh, nee. Onder leiding van Henk van der Kolk hebben ze zich natuurlijk de afgelopen maanden behoorlijk uh, geroerd. Is dat ook een machtsstrijd binnen die vakbond? Dat is heel lastig te zeggen uh, van buitenaf. Ik hoop het niet. Ik hoop dat in ieder geval altijd de inhoud centraal uh, blijft staan. Maar goed, um, Je, ik je niet... werkt zelf in de politiek ik... en je komt ook uit de vakbond... dus je weet misschien wel beter. Ik wilde net zeggen, ik kom uit de politiek. <lacht> of ik kom uit de vakbond, ik werk in de politiek. Uh, en um, je, je weet dat er ook altijd allerlei andere zaken mee spelen. Maar daar weet ik te weinig vanaf om daar nou over te speculeren. Wat nee. voor mij belangrijk is, is dat er in ieder geval... er een goed akkoord komt, of in ieder geval een goed pensioen... Uh, waardoor mensen die eerder zijn begonnen met werken... in zware beroepen ook echt op tijd met pensioen kunnen, zodat ze er nog wat aan hebben. Dat mijn generatie straks niet de dupe is... en nou, net zoals uh, u vertelt in België... Uh, ontzettend veel moet gaan betalen en daar niks aan overhoudt... en dat je zorgt dat mensen ook echt langer kunnen doorwerken. Want dat is uiteindelijk goed voor onze economie. Dat is het algemeen belang wat gediend zou moeten worden. Ja, GroenLinks zei tijdens de bespreking in de Kamer ook... dat ze wel vinden dat er een akkoord moet zijn... maar dat er dus aan dit akkoord nog het nodige ontbreekt. Ja. Met name ook voor jongeren. Ja. Nou, zei minister Kamp op dat moment in de Kamer. Nee, hoor, u krijgt echt een waardevast pensioen als jongere. Dus maakt u zich maar geen zorgen. Was dat, klopte dat dan niet, wat de minister zei op dat moment? Volgens mij klopte dat niet. De minister maakt zich er wel heel gemakkelijk uh, vanaf. We hadden een discussie in de Kamer over hoe pensioenfondsen nou het geld wat ze in kas hebben moeten waarderen. En in volgens het pensioenakkoord, dat nu is gesloten... mogen ze dat doen volgens verwachte rendementen. Dus ze mogen ongeveer zeggen wat ze denken te verwachten. En dat, uh, daar moeten ze hun verplichtingen tegen waarderen. Dat betekent dat ze kunnen zeggen... nou, we verwachten dat we bijvoorbeeld 8% rente zullen krijgen. Terwijl de realistische rente maar 4% is. En je krijgt dan dekkingsgraden... die straks heel positief eruit lijken te zien. En boven de 100, uh, 105%. Dus kunnen ze blijven indexeren. Zorgen dat pensioenen... Meestijgen met de inflatie. Um, terwijl in realiteit er helemaal niet zoveel geld in kas is. Hm. Nou, en dat komt ten laste van mijn generatie, want ze geven geld uit wat er niet is, en dat zullen wij moeten betalen. En dan komt op het moment dat de, uw generatie aan de beurt is voor pensioen, is ja. er dus niks meer. Is er dus niks meer. Nou ja. en... Is er dan geen enkel controle op die waardering die die pensioenfondsen aangeven aan wat zij in kas hebben, want er zijn toch beurzen. We weten dat die beurzen naar beneden gaan, we ja. weten dat er allemaal problemen zijn, dan kunnen die pensioenfondsen toch niet zomaar iets voorzien. wat betreft die waarde. Nee, de, dat moet ook allemaal nog uitgewerkt worden in het, uh, uh, in het wetgevend kader, maar ik ben er niet gerust op als als je met verwachte rendementen mag gaan werken. Want dan kan je veel te positief zijn over wat er gaat gebeuren. Ik heb zelf een ander voorstel gedaan. Het grootste probleem nu met pensioenfondsen is... met dekkingsgraden van de pensioenfondsen... is dat ze enorm volatiel zijn. Dus dat ze omhoog en omlaag gaan. En dat geeft heel veel onzekerheid. En hoe kan je nou zorgen dat dat allemaal iets uh, stabieler wordt? Dan zeg je, nou, we gaan wel de marktrente uh, moet je hanteren. Nou, de markt weet als beste wat uiteindelijk... die bezittingen van de pensioenfondsen waard zijn. Maar we gaan een gemiddelde dekkingsgraad van bijvoorbeeld een half jaar of een jaar hanteren. En op die manier zorg je ervoor dat je wel waardeert... tegen wat de bezittingen echt waard zijn. Maar je zorgt voor stabiliteit, zodat niet die pensioenfondsen gaan jojoen. Yo en iedere gepensioneerde uh, ieder jaar weer de, de moest schrikt van... oh jee, wat gaat er volgend jaar ja, met mijn pensioen wat blijft er over. Wat blijft er over Dat klinkt als een heel redelijk voorstel. Waarom dat is... vond ik zelf ook. Ja, ja. ja, <laughs> ja daar kan ik me iets meer voorstellen. <laughs> Waarom is dat niet overgenomen? Ja, omdat er uiteindelijk een akkoord ligt tussen minister, werkgevers en vakbonden. Dus ik begrijp de reactie van de minister in de Kamer en dat hij daar niet kon bewegen. Maar ik hoop dat hij het, dat hij het niet echt meende wat hij daar zei. Nee. Er is een akkoord en daar moet hij, zijn handtekening staat er ook onder en daar houdt hij zich aan. Ja. Maar even terug naar die jongeren, die jongere ja. generatie. Stond de minister daar dan te liegen? Als hij dat dan zegt, van u heeft wel een waardevol pensioen. Nee. Nou, voordat je gaat zeggen dat uh, iemand staat te liegen, dat, uh, dat gaat wel heel erg ver. Uh, ik denk dat de minister daar geen gelijk had, laat ik het zo zeggen. En het debat hmm. moet is nog Is dat verder... iets anders? Ja, dat is, oh, dat is denk okay. ik wel iets anders. Ik ja, bedoel, ja. de minister kan misschien niet de juiste informatie uh, hebben gehad. Dat is ook ernstig, toch? Ligen is pas... Uh, nou, uiteindelijk zeg maar, gaat het mij er niet om om een minister hier de maat te nemen... maar hoe zorgen we ervoor dat er zo goed mogelijk uh, pensioen komt te liggen. Uh, en als de minister in de volgende debatten ook uh, uh, met goede argumenten komt... en hopelijk ook gaat inzien waarom je op een andere manier... die verplichtingen van pensioenfondsen moet waarderen... Uh, dan ben ik daar heel gelukkig mee... Uh, en de, die debatten komen nog. En ik heb in het vorige debat een generatiepact voorgesteld. Waarin we niet gaan zeggen alles is voor de jongeren. Maar zeker ook niet alles is voor de ouderen. Verdeel het nou eens eerlijk. Zorg ervoor dat rijke ouderen gaan meebetalen aan de pensioenen. En zorg ervoor dat je de, de risico's eerlijk verdeelt. De... De debatten gaan er nog komen. Zei ja. u de FNV uh, gaat ook uh, in september we mogen alle ja. aangesloten bonden nog een, een stem geven. We weten dat Afaka cabo ook uh, neigt naar tegenstemmen. Uh, ja, stel nou dat die twee grote bonden van, zeggen van het FNV we, we stemmen tegen. Is het dan voorbij met het akkoord? Ik, ik denk sowieso, nou ja, er is momenteel er is een onderhandelaarsakkoord. En binnen de vakbeweging is het dan, of in ieder geval bij het, binnen het FNV is het dan gedaan. Het lijkt me heel moeilijk om als federatiebestuur... Agnes nou, jong om te echt te kunnen zeggen... ik heb mijn achterblan geraadpleegd en... Uh, heb, we gaan toch iets anders doen dan wat zij zeggen. Dus oh. uh, de vakbeweging, de handtekening staat er niet meer onder. Maar goed, er is ook in de Kamer geen meerderheid voor de plannen zoals die er nu liggen. Um, dus de minister heeft het sowieso op meerdere fronten heel erg lastig. Niet alleen omdat de vakbeweging nog niet duidelijk is over wat ze wil. Maar ook omdat er in de Kamer er nog geen vanzelfsprekende meerderheid is. Hmm. En dat, die moeten er dus nog aan komen. Als, als de, de minister zegt, nou GroenLinks, we willen graag toch wel uw steun ook voor het ja. akkoord. Wat moet hij dan veranderen? Dan nou, moet hij op drie punten wat doen. Eén, als het gaat over de, over de AOW, zorg ervoor dat mensen... die op jonge leeftijd in een zwaar beroep zijn begonnen met werken... de spreekwoordelijke bouwvakken, zorgen ervoor dat die echt eerder met pensioen kan. Want deze mensen zijn vaak eerder begonnen met werken. En die hebben ook een minder lange levensverwachting. Dus die gaan, om het heel hard te zeggen, eerder dood dan de advocaat of de arts. Het uh, tweede punt is dat ik zeg, zorg ervoor dat de verdeling tussen generaties eerlijk is. Zorg ervoor dat niet mijn generatie straks alle kosten moet betalen. Dus waardeer pensioenfondsen voor een, een, een marktrente. Maar zorg wel voor stabiliteit. Mm -hmm. het verhaal wat ik zojuist vertelde. Ja. Doordat je naar nou, die gemiddelde dekkingsgraad krijgt. En het derde is, zorg ervoor dat oudere mensen... ook echt langer kunnen doorwerken. En de minister neemt al wel wat voorschotjes daarop. Hij zegt... Ouderen mogen straks meerdere flexibele contracten hebben. Nu is het dat mensen drie contracten mogen hebben... en dan moeten ze een vast contract krijgen. En voor ouderen maakt hij daar een uitzondering op. Want het is het probleem dat veel werkgevers gewoon geen zin hebben... om oudere werknemers in ja, dienst te nemen. Ja, omdat ze daar heel veel risico's zien. En daarvan zeg ik, je moet het niet alleen één groep... De, daarvoor de arbeidsmarkt vernieuwen, maar voor iedereen. Want anders krijg je waterbedeffecten. En als het allemaal veel voordeliger wordt om ouderen in dienst te nemen... dan verdringen ze ook weer... Uh, ook weer jongeren op een arbeidsmarkt. Dus volgens mij is het belangrijk om met een integraal pakket te kunnen... Oeh, dat is wel heel erg verschrikkelijke ja. Een <lacht> integraal, <lacht> om, om, uh... integraal beleidspakket. Dat <lacht> nee, ja, zoiets. Zoiets, ja. nee, Om ervoor te zorgen dat we in één keer die arbeidsmarkt goed moderniseren, uh, <lacht> zodat er uh, betere mobiliteit ontstaat. Ook voor ouderen, zodat ze echt kunnen, langer kunnen ja. doorwerken. Nou is het wel een, een probleem uh, waarvan ik mij afvraag. Hebben we eigenlijk nog wel tijd om daar zo lang over te praten en te discussiëren? Want zoals u net ook al zei, we zijn, er wordt al drie jaar over ja. onderhandeld. Nu zijn we er nog niet uit, maar en hoeveel tijd hebben we eigenlijk nog? Nou, wat mij betreft is het, het onderhandelen met de sociale partners nu echt wel een gepasseerd station. En moet de politiek het overnemen. En daar zitten, um, ja, ik heb zelf de contouren geschetst van een generatiepact. Hoe ik denk dat je echt een, op een eerlijke manier de pensioenen vorm kan geven voor de toekomst. Dus alle ideeën zijn er. Het komt er nu aan op met zoveel zaken eigenlijk op politieke wil. Ja. Hey. Maar wacht even, u schakelt dus even de vak, vakbond en de werkgevers. Die hebben er gewoon niks meer over te zeggen wat u betreft. Nou, Uiteindelijk zijn zij de bestuurders van pensioenfondsen. Dus wat er, hoe ze beleggen en dat soort zaken, daar hebben ze van alles over te vertellen. Maar de AOW is een aangelegenheid van de politiek. Uh, als het gaat over het financiële toetsingskaders, de regels die wij stellen voor pensioenfondsen. De politiek maakt die regels. En het kabinet Balkenende, het laatste, heeft de vakbeweging, vind ik, opgezadeld. Met een onmogelijke opdracht door te zeggen, nou, uh, de hete aardappel van de AOW, die schuiven wij mooi door. nee. De, de handschoen, die, die pakten, moeten de politiek weer oppakken. Ja. En die moeten het pensioen eerlijker gaan maken. Ja, maar dat betekent dus ook dat in de discussies in de Kamer... de oppositie toch aardig wat invloed heeft. Want de regering heeft u gewoon nodig. De regering heeft ons nodig, ja. Dus oftewel de PvdA, daar moeten ze goed zaken mee doen. En dan, uh, of via D66, uh, ChristenUnie en GroenLinks. Ja. En bent u het en als voorkeur, oppositie een beetje met elkaar allemaal. eens? Ja, heeft u het als oppositie ook een beetje afgedekt van wat er dan in ieder geval moet gebeuren? Nou, Ik heb wel bemerkt dat er ook nog hele grote verschillen zijn binnen de oppositie over wat, wat zij vinden. En ik hoop dat wij, en daar zal ik mij zeker ook voor inspannen, dat wij de komende weken ons daar ook op weten te verenigen... Uh, want we hebben een ongelofelijke uh, uh, nou ja, we hebben leverage, we kunnen, we, we kunnen de hefboom gebruiken om echt dit pensioen eerlijker te maken. Dit kabinet heeft ons nodig en wat mij betreft is die steun niet gratis. Dus zorg ervoor dat mensen die eerder zijn begonnen met werken ook echt op tijd met pensioen kunnen. Ja. Dat er een eerlijke verdeling is tussen de generaties en dat mensen ook echt langer door kunnen werken. Ja. Ah, die die elementen moeten erin. Ja, die punten zijn helder, maar ik begrijp dat er dus wat betreft het verenigen van de oppositie nog wel het nodige werk te doen valt. Voor u. Uh, nou, voor ons allemaal, voor... denk ik, in de oppositie. En ik denk dat wij ons allemaal moeten beseffen... wat onze positie in deze discussie is. En dat we onze huid zeer duur moeten verkopen. Niet uit politieke spelletjes, uit die overweging. Maar dat we het best mogelijke pensioen moeten realiseren... voor de mensen in Nederland. Steven, voor je nog een vraag? Ja, ik, ik, nee, ik sta hier gewoon heel jaloers te kijken. Omdat, uh, ik hoor redelijke voorstellen. Ik hoor... Uh politiek en uh, werkgevers en werknemers uh, die op een verstandige manier aan het uh, overleggen zijn om uh, in de modaliteiten tot een zinnig plan te komen. Ik hoor niet praten over, uh, over grote stakingen die wat een worden uh, meegedreigd mee, mee en zo meer. En ik, ik word daar alleen maar nog veel moer van over hoe het bij ons gaat. Omdat wij dus één, met veel grotere problemen zitten in België, omdat die omschakeling nog moet gebeuren. En twee, dat wij met een aantal politieke partijen zitten die zelfs eenvoudig het, het verder inperken van, van brugpensioen, wat jullie VUT noemen, ja. en gewoon tot je 65 gaan werken. Zelfs dat is al een brug te ver. Ja. En dat is zo ontkennen van wat er ons allemaal aan het overkomen is, dat uh, je wordt daar moedeloos van. Ja. En dan ben ik jaloers op jullie. Nou, dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Ha? d'amour ce soir il faut oublier les Oh clair, oh clair, les mots d'amour sonness super, le résultat me désespère, es et ça ne date pas d'hier. van Antoine Leonpol. Paul. Ja, van de pensioenen gaan we praten over fotografie met uh, Teun Voeten. Oorlogsfotograaf uh, van vaak vergeten conflicten. Uh, we hebben wat vragen, korte vragen voor u uit onze jukebox. Graag een kort antwoord. Favoriete vakantieland? Uh, Frankrijk. In militaire dienst gezeten? Buitengewoon dienstplichtig. Ik had graag in dienst gezeten, maar het lukte niet. In een tijdmachine kies ik voor het jaar 1933. Beste karaktereigenschap? Het uh, discreetie. Bent u de laatste tien jaar linkser of rechtser geworden? Wijzer. Teun Voeten, 1933. Dat is het jaar dat Hitler aan de macht kwam. Mijkt maar, u... maar een interessante tijd. Ja, had graag foto's willen maken in die tijd? Uh, ja, ja, ja, ja, de hele wereld uh, lag toen open. Het, uh, het moet voor mij een, een verschrikkelijke tijd zijn, maar ook een van de meest interessante tijden. Voor uh, historici, sociologen, antropologen, journalisten, ja, wat, fotografen. Antropologen, u bent uh, journalist, of u bent journalist, u bent fotograaf en cultureel. Ja, antropoloog. Ik, heb, uh, ik heb absoluut een uh, antropologie, Ja, want ja, dat is ook wel vaak bijzonder dat, dat, dat, een, dat een fotograaf ook nog een andere opleiding daarnaast heeft gedaan? Uh, nou, er zijn een van de meest bekende fotografen, Sebastien Salgado, die was van oorsprong sociaal geograaf. En die heeft op een gegeven moment gewoon een, een camera gepakt en uh, daar had hij een groot talent voor. En uh, kijk, fotograferen begint met een soort nieuwsgierigheid in de wereld en die, die, die kan overal uh, van, vandaan komen. Ja, die kan je. komen vanuit een intellectuele bron of vanuit een artistieke neiging. Ja. U zei op de vraag in militaire dienst gezeten, ik was buitengewoon dienstplichter... en dat vind ik jammer, want ik was graag in dienst gezeten. En dan heb ik niet vaak mensen gehoord die, da die dat antwoord hebben. Nou, graag. kijk, uh, militaire dienst is natuurlijk een uh, hele interessante subcultuur. Ik ben de laatste paar keren vaak in bed geweest met soldaten. Het is heel interessant en ik vind het, uh, gewoon, uh, ik vind het jammer dat de dienstplicht is afgeschaft. Uh, ik vind dat uh, elke Nederlandse jongen uh, gewoon uh, een jaar lang uh, in dienst van de maatschappij moet werken. Maar dat kan ook landsverdediging. Ja, of maar andere. ook echt als militair? Of kan dat ook op een andere dat, dat zou ook op andere manieren kunnen. Maar landsverdediging uh, is en blijft een essentiële zaak. En ik ben altijd uh, erg tegen elke vorm van pacifisme geweest. Oh, Oké, okay. je is klaar voor. Uh zelf in dienst geweest? Nee, voor... Niet, voor... niet. Nee, <laughs> niet dat was de... daarna. Hè? Ah. Dat was ik was van daarna ja, en ik ben niet in dienst geweest. Ik, ik zou het ook. Ik vind het wel een ontzettend interessante cultuur. Ik heb voor mijn studie ooit onderzoek gedaan naar de bevelsstructuren uh, in het leger en ook welke. Uh, cultuur nou daarbij hoort en dat, dat heeft, ik had heel veel vooroordelen als jong links manneke toen ik ja of 16 was natuurlijk, uh, maar dat, die zijn wel echt bijgedraaid over het leger en het is een hele interessante, uh, hele interessante cultuur waar ik best wel eens een paar weken in ondergedompeld zou okay. willen zijn om daar meer van te leren kennen ja. Ten voeten belangrijkste karaktereigenschap zei u discretie is dat belangrijk voor een fotograaf? je hoort veel, je ziet veel uh, je hebt uh, meningen maar daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn je moet als uh, fotograaf, journalist die in moeilijke gebieden zit, leren om uh, onzichtbaar te worden. Je, je meningen voor je te houden. Is dat moeilijk? Uh, als ik in het veld zit, dan uh, is het niet moeilijk. Maar als ik uh, weer uh, op vrije voeten ben in het Westen, dan uh, laat ik mijn discretie wel eens varen. En is het dan ook achteraf onverstandig om te zeggen wat je echt vindt van wat je hebt gezien? Of, of, of, of mag dat? Kan dat wel? Brengt dat je, maakt dat je werk moeilijker daarna? Als je nog eens terug wil bijvoorbeeld? Uh, ze hebben tegenwoordig veel internet. Tegenwoordig kan alles wat je gezegd wordt, kan, kan, uh, kan, kan, kan nagegetrokken worden. Maar over het algemeen, ik zit niet echt in dat soort streken. Als ik hier iets in Nederland zeg dat ik op een dode lijst kom te staan in, in, in de oorlogsgebied. Nou, dat ze zeggen, oh meneer Voeten, u heeft gezegd... dat die en die rebel niet deugt, u komt er niet meer in. Zo gaat het niet. Nou, Je kunt wel uh, in sommige landen een moeilijke visie krijgen. Bijvoorbeeld uh, momenteel in Libië. Je kunt aan de kant van de rebellen werken... of je kunt aan de kant van Gaddafi werken. En als je je eigen in het openbaar zeer negatief uh, uitlaat... over de officiële staatsleider op dit moment, Gaddafi, dus dan... Uh, dan verminder je kans ja. op een uh, visum. Loopt er een visumaanvraag van u voor Libië? Daar kan ik niet over uitlaten. <laughs> ja, maar foto's zeggen toch ook... Uh, ja, zeggen vaak meer dan meningen, denk ik. Kan dat ook, dat je, dat je een bepaald type van foto's maakt... Uh, waar, waar je eigenlijk een standpunt aan kunt koppelen... en dat je daardoor bijvoorbeeld in problemen komt... dat je landen niet meer binnen kan en zo? Um... Een goede foto die, die probeert neutraal te zijn, maar die laat wel verschrikkelijke dingen zien. Ik heb laatst een hele goede tentoonstelling gezien, toevallig, van een collega Belgische fotograaf, Bruno Stevens, over Palestina. En die had daar geen enkele politieke statement bij, die liet alleen maar zien hoe het, hoe het was. En uh, dat was een heel indrukwekkende tentoonstelling. En uh, kijk, we weten allemaal dat het palestijns israëlisch conflict vrij, uh, vrij gecompliceerd zit. Maar als je die beelden zag, dan, uh, dan was het moeilijk om, uh, om geen partij te trekken. Nee. Nou, we praten zo meteen verder over uw werk in de verschillende delen van de wereld. En we praten ook met Jesse Klaver over het pensioenakkoord. En we gaan praten met Steven de Voer over de Republikeinen die klaarstaan om mee te doen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar in de Verenigde Staten. Maar eerst naar het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Internetbedrijf Google heeft het Amerikaanse bedrijf Motorola Mobility overgenomen. En Google betaalt daar bijna 9 miljard euro voor. Het is voor Google de grootste overname ooit. Motorola smartphones zijn uitgerust met het Android-besturingssysteem van Google. Door de overname krijgt Google meer grip op de verkoop van Android. En daarnaast gaat het volgens analisten om de patenten die Motorola in bezit had. Libische minister van Binnenlandse Zaken is met negen familieleden aangekomen in Cairo. De minister, Nasser Mabroek die zei dat hij als toerist in Egypte was. Maar er gaan geruchten dat hij de Libische leider Gaddafi niet langer steunt. Mabroek zou daarmee de tweede minister van Binnenlandse Zaken zijn binnen een half jaar die Gaddafi de rug heeft toegekeerd. En de aangekondigde muggenplaag is tot nu toe uitgebleven. Twee weken geleden voorspelden onderzoekers van de Wageningen Universiteit een historisch grote muggenplaag. Door de natte julimaand waren er miljoenen larven geproduceerd die bij warmer weer zouden uitkomen. Maar door de lage temperaturen en de harde wind van de afgelopen tijd is dat niet op grote schaal gebeurd. Alleen plaatselijk in bijvoorbeeld bosgebieden. Tot zover zo de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A28 Zolle richting Hogeveen. Daar staat tussen de wijk en Zuidwolder 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Maar op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek. Daardoor is bij Zuidwolder de rechte rijst ook dicht. Verkeer in de regio Zolle kan het beste omrijden via Leeuwarden over de A32 en de A7. Op de A50 Arnhem naar Apeldoorn staat bij Klopend Waterberg 2 kilometer. Dat is een kijkersfile. Want op de andere rijban is een auto over de kop gegaan. Daar staat tussen Alfred Loenen en Klopend Waterberg Kilometer. Bij het Waterberg zijn twee rijstroken afgesloten. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Jesse Klaver... Tweede Kamerlid voor GroenLinks en vroeger actief in de vakbond. Fotograaf in oorlogsgebieden teunvoeten Voeten en buitenlandcommentator... Steven De Voer over de Verenigde Staten en de verkiezingen daar. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD. Of gaat u naar de website ditistedag.nu. Teunvoeten. Ja, u bent nogal eens uh, in uh, gebieden in de wereld waar het niet prettig is, waar oorlogen zijn, waar conflicten zijn, ook vaak conflicten waar we niet zoveel meer van horen, Wa van waar die interesse voor dat soort gebieden en dat soort conflicten. Uh, voor conflicten in het algemeen of voor vergeten oorlogen? Ja, vergeten. Um, ik vind vergeten oorlogen ook belangrijk om te coveren. En over het algemeen heel praktisch is het vaak ook makkelijker om, om die te coveren omdat je daar de enige journalist bent. De mensen staan veel filmen open. De mensen hebben nog niet een soort journalistenmoeheid. En uh, ik vind de taak van uh, ons volk, ons soort volk, wij persvolk... ...wij moeten uh, zo breed mogelijk uh, beeld geven wat er in de wereldgebied uh, afspelt. En je ziet inderdaad dat uh, bepaalde streken worden overgerepresenteerd in de media en andere streken ondergerepresenteerd. Ja. Waar horen we op dit moment bijvoorbeeld weinig van... waarvan u zegt, nou daar, daar zou je toch wel eens wat meer van mogen weten? Ik hoor in het West-Europa uh, West vrij weinig over Colombia momenteel. Uh, je hoort vrij weinig wat er momenteel in Sri Lanka aan de hand is. Uh, Syrië is natuurlijk helemaal uh, afgesloten voor. Dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Het is een, uh, een, een, een, een genocide, een, uh, uh, maar daar komt geen enkele journalist binnen... Nou. Um, Somalië hoor je ook vrij weinig, momenteel met de, met de hongersnood hoor je er iets van, maar de afgelopen drie jaar was er... Weinig aandacht voor, ja. Weinig aandacht, maar het was gewoon heel moeilijk om te werken en ook gewoon heel duur, want je moet niet vergeten, in sommige streken moet je, kun je alleen maar werken als je lijfwachten, bodyguards en uh, Somalië kost een gemiddelde. Journalist 6, 7, achthonderd dollar per dag. En dat kun je als freelancer uh, gewoon uh, nee. niet trekken. En dat is dan gewoon een hele praktische overweging... waardoor je er niet naartoe kan. Ja, ja kijk, het is vaak uh, spelen niet alleen ideologisch... maar ook gewoon echt hele praktische organisatorische uh, reden. rol. Kun je een visum krijgen? Kun je het land binnen? Is het betaalbaar om te werken? Is het... Uh, extreem gevaarlijk of alleen maar een, een beetje gevaarlijk. Ja, want dat lijkt me ook een lastige afweging. Uh, ik heb hier wat foto's liggen. Op de website staan er ook een paar van een uh, reportage... die u heeft gemaakt in Sierra Leone. Ja. Daar werd het op een gegeven moment zo gevaarlijk... dat u daaronder moest duiken. Dat was een situatie die uh, liep inderdaad uit de hand. Toen zat ik aan de kant van de militaire groenten en rebellen... die uh, op dat moment uh, de verliezende kant waren. En uh, het is altijd slecht nieuws als je bij een verliezende partij zit. Vooral... Uh, als je partij slecht tegen zijn verlies kan, dan gaan ze dat afreageren op, uh, op dingen die binnen hun bereik zitten. En dan heb je vaak als je blank bent en uh, gezien wordt als vertegenwoordiger van het Westen, dat je dan uh, op een gegeven moment uh, negatieve reacties krijgt. Ja, dat klinkt allemaal heel diplomatiek, maar dan bedoelen ze eigenlijk dat ze dreigen u uh, om Ja, te brengen, om, je, om, je, om je aan stukken te schieten. Ja. Lijkt me heel, heel bedreigend. Ja. Uh, is het dan ook niet een moment dat je denkt... ik ga me maar, maar, maar om laten scholen tot portretfotograaf? of zo? <lacht> Stuk veiliger. Nou, ik, ik, het is niet verstandig om te zeggen als er potentiële klanten luisteren... maar ik ben in feite niet zo goed in portretten. Dus oh. nee. <lacht> en hoeveel staan er nog te wachten? Nee, nee maar ik bedoel, ik kan nee, me voorstellen... Nee, nee, luisteren. Laat ik het zo zeggen. Iedereen die dit vak doet, die realiseert dat het, weet dat het een gevaarlijk vak is. En... Um, ik heb twee of drie keer heb ik hele enge dingen meegemaakt. Maar dat, dat geldt ook als je politieman bent of, of brandweerman. Dus uh, het zou duiden op een vorm van naïviteit. Als je één keer iets lulligs meemaakt. Zeg van, oh, ik wist niet dat het zo eng was. Ik, ik ga iets anders doen. Ja, maar ik las bijvoorbeeld ook uw situatie is ook veranderd. U heeft een kind gekregen. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je ook nog wel op een andere manier in je werk staat. Dan nou dan kijk, voor dat ik, dat ik uh... doe het iets rustiger aan. Ik laat de meest gevaarlijke gebieden achterwege. En uh, ook in het oorlogsgebied daar is het mogelijk om... Uh, die, in de frontlinies te begeven en iets achter de frontlinies ook. Uh, in de meeste oorlogen is het mogelijk om, om uh, het risico te doseren. en Ik ben laatst in Libië geweest en ben ik twee keer naar het front geweest... maar dan ga ik twee keer voor, uh, voor een paar uur... Terwijl daar jongere mensen van 30 jaar, die, die, die, die, die bivakkeerden daar wekenlang. En dat is een beetje too much voor mij. Ja, dus op een gegeven moment als je ouder wordt... U zei net ook al aan het begin, ik ben niet rechts of linkser geworden, maar wijzer. Ja. Dan word je ook voorzichtiger misschien. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, uh, Houdt maar... houd dat voorzichtiger worden? Soms ook niet in uh, dat, uh, dat je haast verplicht bent om, uh, om aan embedded uh, oorlogsjournalistiek te gaan nee, doen. Nee, kijk, het helemaal... embedded is... Kijk. Um... Ten eerste, oorlog heeft heel veel uh, facetten en gewapende strijd, uh, combat is een van de facetten. Je hebt ook nog uh, sociale desintegratie, je hebt uh, vluchtelingen, je hebt opstand, je hebt burgerinitiatieven, dus er valt heel veel te fotograferen buiten wat, wat, wat er aan het, aan het front gebeurt. En, um, en Bellet is een van de manieren, kijk. Uh, Iedereen is altijd al embedded gegaan. Je, je sluit je altijd aan bij, bij een gewapende groep, maar tegenwoordig heet, heeft het de naam uh, embedded te zijn. En um, kijk wat er in Nederland gebeurt, dat, in Nederland ben je nooit embedded geweest. Daar heb je tripjes gemaakt onder leiding van Defensie, waarin je niet mee mocht. Uh, in, uh, ik ben vaak bij Amerikanen geweest. dan word je gewoon met tien jongens gedumpt in de bergen door een helikopter. En, uh, als alles goed gaat, word je twee weken later weer opgehaald. Hm. Uh, maar als je met rebellen wilt foto's maken, dan moet je ook met de rebellen opgaan. Als je met de guerrilla in Colombia, dan moet je ook met de guerrilla meegaan. Dan ja. ben je in feite ja. ook embedded. Dus en, uh, U zegt, je bent eigenlijk altijd embedded. Op de embedded een of andere, is, andere manier. Ja, embedded is in een vorm van uh, meelopen, meegaan met een groep in, uh, wat ze in de antropologie participerende observatie noemen. Ja. Dus in feite een nieuwe term voor uh, een techniek die al uh, zo oud is als, als de wereld. Ja. U bent ook antropoloog? Ja, ik ben ja, antropoloog. Is, is dat dan ook iets wat uit die studie, wat, wat zich gebruikt ook in het, in de, in het, in het werk wat ze nu doet? Uh, nou, ik heb één boek geschreven over, uh, over tunnelmensen, over daklozen dakloos die in de Yorkse tunnels wonen. Daar heb ik letterlijk als een antropoloog vijf maanden tussen gewoond. Zoals je een primitieve stam, of primitief mag je tegenwoordig niet zeggen, maar een, een niet-westerse stam... Uh, in Papua New Guinea zou ik beschrijven. Want dat, wa dat waren mensen in New York die woonden in tunnels die niet meer gebruikt ja, werden. Ja, dat waren uh, dakloos die zich hadden teruggetrokken in een grote spoorwegtunnel. Daar reed af en toe nog een treintje door. En die daar een soort uh, mini-maatschappij hadden. Nou, dat mini-maatschappij klinkt uh, leuker dan dat het is. Het was niet leuk. Nee. nee. Maar u heeft daar echt vijf maanden ook gewoond? Ja. Een ja, stukje en... tunnel geconfiskeerd? Uh, nou, ik kreeg daar een hok toegewezen van uh, een van de... Tunnel senioren. Okay. Dat, dat, dat vraag ik me af bij zo'n tunnel. Als je het heeft over een, een, een minimaatschappijtje, hadden ze een soort van uh, een leiding gevonden? Nee, het, daar? het was een verzameling losse individuen. die uh, uh, uh, natuurlijk allemaal het kansarme milieus kwamen en allemaal drank- en rustproblemen hadden. En, maar die wonen natuurlijk wel in kleine groepjes samen. Als bijvoorbeeld vijf Hispanics en een paar Blanken en een paar uh, Zwarte Krekverslaafden. En er werd een beetje naar elkaar uitgegeven. Uh, op elkaar gelet, maar het was niet echt een maatschappij met, met, met de regels. De enige regel was van. Uh, bezorgen elkaar geen overlast, want anders steken we je huis in de fik. Hmm, dat is een vrij duidelijke regel, ja. lijkt me. Dat was dus vijf maanden daar als een antropoloog wonen en, en werken. Ja, kijk, ik heb wel dat ik natuurlijk. Uh, je hebt universitaire studie gedaan, je hebt een beetje een academisch kader. Ik schrijf ook vaak artikelen. En dan uh, merk je dat je wel, wel, wel een voordeel hebt. dat je een bepaalde. een bepaalde intellectuele traditie komt. Ja. Zit er ook een, een, een idee achter welke? U zei net ja, het is soms ook heel erg arbitrair waar ik terecht kom, hangt af van de kosten, van of je een visum krijgt, of nou ja, wat dan ook. Zit er ook nog een, een idee achter van wat u wilt communiceren met die foto's? Uh, ik ben nu al twintig jaar bezig. Ik, ik uh, fotografeer uh, situaties uh, die ik zelf onwenselijk acht en die ik vind onder de aandacht gebracht moeten worden van uh, de mensheid en. Uh, dat is een beetje een idealistische variant. Daarnaast vind ik mijn werk ook nog leuk. Maar kijk, um, Gelukkig. Natuurlijk, ja. Um, maar kijk, wij journalisten, wij, wij leveren ook het, het, het ruwe materiaal voor historici. Politici voor misschien? Politici. Uh, als, als je nu kijkt, uh, uh, die, die, die hele, de hele oorlogstribunalen in, in, uh, in Den Haag met uh, Charles Taylor, die drijven en, en, en, en, en, en Joegoslavië, die drijven op een hoop getuigenissen van uh, om een soort mensen van, van de journalisten die daar geweest zijn. Ja, dus u voelt zich eigenlijk verantwoordelijk ook daarvoor? Um, wij hebben een, absoluut een soort verantwoordelijkheid. Ben je daarvan bewust als je ook in zo'n oorlogsgebied. Uh, foto's aan het schieten bent van. van nou ja, vindt genocide plaats. Of, of je komt massagraaf tegen. ben je dan als je een foto maakt ook bewust van dit kan ja, gebruikt worden? Ja, ik, ik, ik heb het wel eens. Om om te... Dan maak ja. ik foto's van een. Uh, ben een paar keer bij een massagraven geweest. En weet je wat, deze foto's zijn journalistiek onbruikbaar. maar ze gewoon te smerig zijn, maar dat is gewoon. Uh, Forensic evidence. Ja. Dus, dus het is eigenlijk een dubbele functie die je dan hebt. Ja, en ik mag niet. En niet, uh, kijk, en af en toe fotografeer ik ook graag serieummertjes van uh, granaten, want aan de, van, de munitiekistjes, hè, dat uh, is soms ook wel eens uh, gebruikt uh, in uh, processen tegen wapenhandelaar en niet met na, na de genoemde voormalige Afrikaanse president van een. Uh, niet naam maar noemen de hand. Maar dat is ook wel lijkt. Maar als mensen op een gegeven moment weten... die meneer Voeten maakt niet alleen maar mooie foto's... Ja, daar moet nog dit soort dingen niet op Nee, In de praktijk valt het wel mee. Maar kijk, wij worden vaak beschuldigd spion te zijn. En wat wij doen is inderdaad information gathering. Maar wij werken niet voor geheime diensten. Wij werken voor het grote publiek. Maar in feite doen wij precies hetzelfde wat spionnen ook doen, wij, wij verzamelen informatie en uh, wij communiceren die aan een groter publiek, zodat de uh, groter publiek en de mensen aan de macht daar hun beleid op kunnen, ja, kunnen afstemmen. Ja, maar dat is een hele belangrijke taak dus. Ja. Dus niet zomaar alleen maar plaatjes maken die wij in de krant kunnen nee, zien. Nee, nee, maar het nee. gaat veel verder dan dat. Ja, ja, ja. Absoluut. Is het vol te houden? Ik doe het al twintig jaar. Uh, ik doe het met veel plezier. Hoewel er af en toe een soort moeheid intreedt. Maar kijk, ik schrijf ook aan bijvoorbeeld mijn, mijn tunnelmensen. Daar heb ik, heb ik toen echt zo gekozen voor vijf, jaar iets, uh, vijf maanden echt een iets een langere termijn project te gaan doen. En het geheim is denk ik dat je af en toe afstand moet nemen. En uh, af en toe een break moet nemen. En er zijn fotografen die jakkeren, die jakkeren, die jakkeren maar door. En er zijn natuurlijk ook, ik ken ook journalisten die er gewoon op een gegeven moment aan. Onderdoorgaan als ze te vaak met ellende geconfronteerd worden. Ik kan me voorstellen dat dat risico ook wel aanwezig is. Ik geloof dat ik er zelf nog niet ben onderdoorgaan... en ook waarschijnlijk niet aan onderdoor gaan. Want kijk, je bent vrij reëel. Je weet wat er op de wereld te koop is. Maar het kan op een gegeven moment kan een soort maximum bereikt worden. Nou, het emmertje zit vol, syndroom. Ja. Ja, nou, ik vind het een vrij vage term, die ik nog nooit psychologisch wetenschappelijk onderbouwd heb zien. Um, de meeste mensen in mijn vak die zijn vrij intelligent. Wij praten met collega's. we maken van ons hart geen moordkuil. Wij schamen ons niet over dat, we af, dat er af en toe iets te veel is. Maar um, de meeste mensen die pakken het inderdaad rustig aan. Die, die, uh, die, die doen een, uh, gaan een maandje op vakantie. Je hebt nu zelfs een uh, war photographer's retreat in uh, Massachusetts. Dat is opgezet naar aanleiding van de dood van uh, twee collega's. Tim Hedrington en Chris Hondros waarin fotograaf ja, het klinkt soft, maar gewoon een ja. week lang verwend worden... met massage, yoga en, en gedichten en, en goed eten. En dan kan je er weer tegen. Maar hoe ziet u de toekomst? Wat, is dit nou iets wat je tot je pensioen, oh ja, dat had u niet... maar tot je dood dan blijft doen? Of, nou, of, of? kijk, ik, ik, ik schrijf ook en ik ben me inderdaad iets meer aan het richten... op, op uh, academische uh, dingen en op, op, op, op schrijven. En uh, kijk, echte frontliner kun je niet meer doen als je, als je 70 bent... En uh, zelfs als je 60 bent, volgens mij niet meer. Maar er zijn nog steeds... Uh... Kijk, ik kom nog steeds collega's tegen van uh, CNN en ABC... Die, die al 65 zijn en echt van een uh, grijze oude knar... en die doen nog steeds goed werk. Die zitten weliswaar niet meer voor de kokos te rennen maar je kunt nog steeds heel veel goed werk doen als je... Ook als je wat ouder bent. Ja. Kunnen we je werk binnenkort zien, ergens? Um, op mijn website. En uh, ik ben curator-organisator van een oorlogsfotografie tentoonstelling... Die 10 september in Den Haag opent Dat heet Generation 9 /11. Daar heb ik twintig van de collega's die ik zelf heel hoog schat... en die ik ook bijna allemaal persoonlijk ken... die heel goed werk hebben gedaan in Irak, Afghanistan en Gaza. Die heb ik daar verzameld in een grote groepsentoonstelling. En daar heb ik mensen die echt hardcore uh, combatfotografie doen. Embedded of onafhankelijk, maar ook mensen die meer conceptuele... artistieke portretfoto's, architectuurfoto's zelfs maken... Goed, vanaf 10 september te zien in Den Haag hartelijk in je gemak in uh, Den Haag hartelijk dank aan de voeten I'm sending you an invitation come look inside my head let's take a man over. Streets of London town, mm. and in my imagination, we'll be the only ones around. Whoa, oh, oh, I'm a daydreamer. Van DOTAN. Wie hadden ze gedacht dat Wereldweek. Met Steven De Voer. Steven, dit weekend was er een peiling. Nou ja, een peiling. in Iowa, een mm -hmm. van de staten in de Verenigde Staten. En uh, nou ja, daar was vooral de vraag: welke republikein gaat het goed doen? Wat is jou opgevallen? Eh. Uh... In de eerste plaats dat het, dat het zo belangrijk is. Terwijl het eigenlijk niet belangrijk hoort te zijn. Uh, je moet je namelijk voorstellen. Ja, we, we spreken dus nu toch uh, ruim een jaar voor de presidentsverkiezingen En uiteindelijk ook nog altijd een maand of zeven. Voordat de eerste officiële... Uh, voor verkiezingen bij de, de Republikeinen gebeuren. Uh, en we hebben het over een soort uh, democratische fancy fair... Met, met veel barbecues en zo, in een grote sporthal voor 17.000 mensen. Ja. En alleen die mensen daar ter plaatse, die mogen stemmen. Mm -hmm. en, en nou is dat tegenwoordig al iets beter georganiseerd... maar tot een jaar of tien geleden hadden ze daar zelfs nog het probleem... van dat als je gestemd had en je kreeg een stempel op je hand... dat dan in de, in de wc's, je dat gewoon ging afwassen dat je nog een keer ging stemmen. Kortom, het is eigenlijk al bij al een tamelijk amateuristisch gedoe. En toch en als hechten je er, kijkt, er enige waarde aan. Ja, maar de hele wereld zit er, zit er nu op te kijken. Michel Bachman heeft, uh, heeft gewonnen uh, met uh, 28% van de stemmen. En dus ja, dan zal zij nu wel de, de, de republikeinse kandidaat worden. En dat is dus een beetje kort door de bocht. Zullen we even naar haar luisteren? Is goed. Even een fragmentje van Michel Bachman. How many of you are going to take it? Nou, het is duidelijk dat mevrouw Beckman niet erg van Obama houdt. Dat, dat is op zich niet raar, want zo ze, is, ze, dan is, <laughs> al meer. ze is van de Republikeinen. <laughs> uh, zij is vrij conservatief, hè? Uh, da, laat die vrij nog maar gewoon vallen. Zij is oer-conservatief, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, oer ja. ja het, is, het is zo iemand die uh, uh, voor, voor ze in de politiek stapte... Dan, dan, dan stond ze op wacht voor abortusklinieken. Om, om, om mensen het uit hun hoofd te praten op het laatste moment. En samen met haar echtgenoot heeft ze ook zo'n soort van centrum opgericht. waarin dat, uh, homoseksuelen zich kunnen laten behandelen tegen hun afwijking. en zo. Het is dat soort figuur, ultra-ultra-rechtsconservatief, uh, heel erg. Uh, uh, extreme ideeën in onze ogen. Uh, en uh, ja, ze schrukt heel erg aan tegen de, tegen de fameuze Tea Party. Ja. Uh, en, en, en verder economisch iemand voor zo weinig mogelijk staat. Uh, zo weinig mogelijk belastingen. Zeker niet te veel sociale zekerheid. Uh, liefst eigenlijk geen sociale zekerheid. Uh, dus uh, ja. Uh, en het frappante is dat ze daar bepaald niet alleen in staat. Want we hadden nu dus die... Um, die fameuze straw poll in, uh, in Iowa. Uh, maar de allerbelangrijkste kandidaat waarschijnlijk... die deed daar nog niet mee. Rick Perry, de gouverneur van Texas. Want ja. die heeft pas zaterdag zijn kandidatuur bekendgemaakt. Uh -huh. En nu al wordt gezegd van, ja, dat, dat, dat Perry eigenlijk de man is... waar iedereen op zit te wachten. Degene die, die hoogstwaarschijnlijk de republikeinse kandidaat zou zijn. Maar... Qua standpunten lijkt hij gewoon heel erg op Bachman. Ja. Dus je zit in dat kleine legertje van een stuk of acht, negen kandidaten. Zit je met enkele figuren die er echt uitspringen. En de meeste daarvan, zeg maar twee van de drie belangrijkste, behoren tot die zeer christelijke, ultraconservatieve, zowel ethische als economische uh, groep. En de enige uitzondering daarop is uh, Mitt Romney, de man die zich eigenlijk als eerste kandidaat heeft gesteld. Uh, die is uh, na republikeinse normen dan, zeg maar, wat meer naar het, naar het centrum doet. Dus wat meer links tussen aanhalingstekens. Ja. En waar is Sarah Palin gebleven? Uh, Sarah Palin, die. Um uh, blijft in de mist. Uh, die was een hele poos gestopt met haar uh, busstoer. Die heeft ze nu uh, net terug even opgenomen. Maar het lijkt zonder veel enthousiasme. Komt er eigenlijk een beetje op neer. Kijk, één, Michelle Bakman is iemand die... Uh, ja, het feit dat ze iets jonger is, is een jaar of vijf, 55... ze ziet er niet slecht uit. En, uh, ik zag een hele enge foto van haar opnieuw. Ja, ja, ik, ja ik, <laughs> ik ben er ook niet. Maar veel Amerikanen vinden dat ze er niet oh. slecht uitziet. ziet. wat gezegd dat Express gedaan is... die die foto waarop op recht uitziet. Dat is een waanzinnige op de koffer van Newsweek? Ja, dat, dat, dat, dat is iets dat aan de republikeinse kant wordt daar een schandaal over gesproken. Dat ze, dat ze bewust is voorgesteld als een waanzinnige. Het is ook niet zo heel erg moeilijk. Ik bedoel, haar, haar standpunten zijn. Zeer extreem. Uh, en wat ze ook uh, al heeft gedaan de jongste tijd... Is, is, is, is domme dingen zeggen. In uh, dat opzicht lijkt ze ook erg op Pelin. Uh, het, is, het is makkelijk om aan uh, Michelle Bachman bashing te doen... als je haar niet graag hebt, want ze levert munitie aan. De allermooiste was wel, uh, op een bepaald ogenblik... Uh, was ze een beetje aan het opscheppen over het feit... dat ze geboren is in Waterloo, Iowa dezelfde plaats als waar John Wayne is geboren. En John Wayne ja. is een legendarische western acteur... Uh, oer-conservatief. Echt wel een symbool waarmee je als Amerikaanse wil vereenzelvigen. Het probleem was, ze had zich vergist. Want het ging eigenlijk over John Wayne Gacy. En dat is uh, ongeveer de beroemdste seriemoordenaar moordenaar die tegenstaat. <lacht> oh, oh. Dus dat was niet zo handig. Backman maakt fouten. En nou heb je die Rick Perry, die Texaanse gouverneur... die uh, qua ideeën op alle terreinen heel sterk op haar lijkt. Maar in die in plaats van uh, die, die, die uitschuivers... eigenlijk vooral uh, een fantastische record heeft... op gebied van, van, van jobcreatie. Ja. Texas doet het, doet het schitterend op dat punt. Het is met van die hamburgerbanen. Want dus je hebt enerzijds geweldig uh, die jobcreatie... en anderzijds enorme armoedecijfers daar... Maar ja, de meeste republikeinen die zeggen... ja, die armen, dat interesseert ons niet. Maar die jobcreatie, ja, geweldig, ja. uh, doen. Maar is Perry, is, is, staat hij wel los genoeg van uh, Bush? In dit, of zijn de Amerikanen los genoeg gekomen van Bush? Wel, het, het, ja, het voordeel aan Perry is dat ondanks het feit... dat hij uh, qua politiek hard lijkt op Bush... ondanks het feit dat hij ook Texans gouverneur is en zo... dat die, verder, die twee kunnen aan elkaar niet uitstaan schijnt. <laughs> dus hij, hij staat er toch wel los okay. van. Okay. Dankjewel. Wij gaan naar onze dichter. En dat is vandaag Chit Brang. Ja, Chit, Goedemiddag. goedemiddag. Een gedicht over een fotograaf? Uh, nee, maar wel niet de gefotografeerde werksituatie. Dank je. Laat horen. Mijn vader kan geen trapje meer op door MS. Met werk heeft het niets te maken, maar gewerkt heeft hij als vrijwilliger voor de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Als chauffeur van de ambulance, als conciërge en wasmachine en reparateur. En nu weer als vrijwilliger bij de kringloop. Zijn eerste vrouw is overleden toen hij een jonge veertiger was. Van het verdeelde en verkapte pensioen dat hem nu toekomt, heeft hij niets gezien. De vader van mijn eerste vriendinnetje was een stratenmaker van wie ik als eerste het vertrouwde bouwvakkersdecolleté mocht aanschouwen. terwijl hij aan de nieuwe oprit voor zijn huis werkte. Zijn rug was al voor zijn veertigste aan gort, zijn humeur gelukkig niet. Mijn opa was moeilijker in de omgang. vooral nadat hij rond zijn vijfenzeventigste niet meer de hele dag kon helpen op de boerderij van zijn zoon. die hij met één koe was begonnen. Niet zijn geest tot op met werken, maar zijn lichaam. Ik hoop al Tommy Cooper tijdens het voordragen van een gedicht voor een volle zaal... op 80-jarige leeftijd nog altijd aan het werk het aardse voor het eeuwige te vruilen. Zonder of met kunstenaarspensioen. En hopelijk met een bouwvakkersdecolleté waar mijn voormalige schoonvader niet op neer zou kijken. Een niet te fotograferen werksituatie. Dankjewel, Chit. Een gedicht Graaglijk. is terug te lezen op www.ditisdedag.nu. Ja, Londen was dit weekend voor het eerst sinds een week weer rustig. En dat klinkt al ongeveer zo. Het is uh, half twee. Het meisje wordt uh, overeind geholpen. Het rokje is inmiddels uh, tot uh, boven de beeldgrens. Premier Cameron is er een crisis van normen en waarden in Engeland. Maar gelukkig zijn er de street pastors. En wat dat zijn, dat hoort u in de reportage na drie uur. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. Jesse Klaver, Teunvoeten en Steven de Voer. En tot zometeen na het nieuws. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag...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 ik maak me zorgen over de economische crisis. Ik maak me ook zorgen. Maar ik denk na over de oorzaak. En die zit volgens mij in politici. Iedere keer dat gezeur over dat steun voor ons. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Wij, het gewone volk, wij kunnen er niets aan doen. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. We zitten nou op de bodem van de markt. Ja, wat is de bodem? Het kan natuurlijk verder dalen. En uw mening die telt. Ik denk dat dit de luchtballon is die op ontploffen staat.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 Vanavond de migrant als motor van de economie. Bij de Icon om kwart over elf op Nederland 2. Ontdek de vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op Excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...